Twee uur Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij gevechten in de Libische hoofdstad Tripoli is een dode gevallen... en zijn zeker twaalf mensen gewond geraakt. Twee milities reden in pick-up trucks door de stad... en schoten met machinegeweren op elkaar. In de stad brak grote paniek uit. Volgens persbureaus moesten mensen rennen voor hun leven. De milities schoten urenlang met onder meer luchtafweer geschud... en ze gooiden met granaten. De regering in Libië heeft grote moeite om de veiligheid in het land te garanderen sinds de val van Gaddafi. In Zutphen is een lege passagierstrein door een stootblok gereden. In de trein van vervoerde Sintes zat alleen de machinist, hij kwam met de schrik vrij, zegt ProRail. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op een rangeerterrein bij het station in Zutphen. Het is nog onbekend waardoor de machinist het stootblok niet zag. Zowel de trein als het stootblok zijn beschadigd geraakt, komende ochtend wordt onderzoek gedaan. Zo'n 200 inwoners van Reuven waren bij een besloten bijeenkomst... over het gijzeldrama in de Limburgse plaats. Dat meldt de regionale omroep L1. Een vader schoot gistermiddag zijn dochter van drie dood... en pleegde daarna zelfmoord. De man heeft haar de hele dag in een woning vastgehouden. Toen agenten het huis binnenvielen... vonden ze de lichamen van de man en het meisje. Bij een zelfmoordaanslag in Irak... zijn zeker 19 militairen om het leven gekomen. 41 mensen raakten gewond... Twee zelfmoordenaars lieten hun auto's vol explosieven ontploffen bij een basis ten noorden van Bagdad. De eerste man maakte met zijn aanslag de weg vrij voor de tweede auto om naar het centrum van de basis te rijden. Daar bracht hij zichzelf en zijn wagen tot ontploffing. Minister Asscher van Sociale Zaken heeft geen aanwijzingen dat medewerkers van thuiszorgenorganisatie censieren. Express zijn ontslagen om ze daarna goedkoper weer in dienst te kunnen nemen. Kamerleden zijn bang dat er een schijnconstructie is gebruikt. De thuiszorgorganisatie in de Achterhoek ontslaat vanwege bezuinigingen 1100 mensen. Het weer, vanavond en vannacht. Vooral in Limburg nog wat regen, in de rest van het land opklaringen. Er kan ook wat mist ontstaan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Goedenacht en welkom bij Nachtzuster, het programma dat helemaal wordt samengesteld door jou. Het enige dat je hoeft te doen is even bellen met een vraag naar 0800 1121. En mailen mag ook altijd, nachtzuster ik krijg ik altijd veel vragen over. Want dan is uh, ja, er mensen die mailen en die zeggen... ja, dan wordt mijn vraag niet voorgelezen. Nee, dat is ook niet de bedoeling. Het is meer bedoeld dat je kunt mailen als je geen zin hebt om heel lang aan de telefoon te hangen... En of om het heel vaak te proberen. Als het dan druk is op de lijn, stuur dan even een mailtje... met welke vraag je wil stellen of welk antwoord je wil geven. En zodra we dan tijd hebben, dan bellen we je even terug. Dat is eigenlijk uh, het gemak. Dus nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Twitteren kan via Nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma te vinden... op omroepmax.nl slash nachtzuster... En facebook.com slash is ook nog een mogelijkheid om het hele programma te volgen. Goh, wat een multimediale mogelijkheden, maar de makkelijkste blijft 0800 1121. <tieden> Ze legt haar coole handen op mijn voorhoofd En kijkt me even onderzoekend aan Ze helpt me bij het drinken van wat water Als ah, het blijft nog even bij me staan zuster. wat moet ik zonder jou beginnen? zuster. ik brand van binnen zuster. doe iets aan Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht haal ik de morgen. Nacht zuster, iets aan de pijn.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 Nachtzuster, waar oh, ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, oh, it's bij je, uh, uh, uh.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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets van mijn pijn. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen. Nachtzuster, doe iets van mijn pijn. Nachtzuster, oh. nachtzuster, oh. nachtzuster. Oh. Nachtzuster, oh. Nacht, oh. de pijn, de pijn, de pijn. Nachtzister. Nachtzister. Nachtzister. sister Het bandje heet Doe maar en bestaat niet meer. En het liedje heet Nachtzuster en bestaat nog wel. En zo af en toe is het te horen op de donderdagnacht op radio 1. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen als je een vraag wilt stellen in de uitzending. Ellie Koolwijk, nacht. Hi. Hallo. Hi. Ik heb een vraag over olifanten. Tuurlijk. Ja, want het is al best ja. lang geleden dat iemand een vraag over een olifant heeft gesteld. Ja. Dat dacht ik ook. Ja. Er is uh, vorig jaar in Amersfoort een uh, olifantje geboren. En dat ja. volg ik dus elke dag via via webcams. Dat is heel leuk. Echt waar. Inmiddels een jaar. En uh, ik lees, ben dus veel over olifanten gaan lezen. Ja. En uh, toen kwam ik op een gegeven moment tegen dat olifanten kunnen communiceren uh, van gro uh, op grote afstanden met een heel hoog geluid... Uh, dat voor mensen niet waarneembaar is. Zijn dat niet dolfijnen? Nee, olifanten. <laughs> olifanten. En dan waar. denk ik... Ja, en dan denk ik... hoe hebben ze dat dan ontdekt? Uh, als ja. het voor mensen niet te horen is. Uh, ja. Hoe hebben ze dat dan uitgevonden? Ja, dat was gewoon denk ik een moment dat ze dachten... hé, <laughs> hey, waarom kijken nu alle olifanten op? Ja, maar... <laughs> ja, waarom, ja, ik snap je vraag. Dat niet. Nee. Ja, niet. En ik zie, daar, daar, loop, daar loop ik ik lees heel veel over olifanten op internet ook. Ik vind het gewoon ontzettend leuk. En, uh, maar dan, dan kom ik iedere keer dat ding tegen. Ik denk ja, het klopt volgens mij niet. Ja, dat zal wel kloppen, maar ja. uh, hoe zijn ze daar ooit achtergekomen? Ja, dat heet waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk heet het uh, uh, Hardenberg uh, Hardenbergtoon of zo naar meneer of mevrouw Hardenberg. Dus vast wel iemand die dat weet. Ik hoop. Als het überhaupt waar is, natuurlijk. Maar wat is, wat is ja, dat, Ellie? Wat vind je dan zo leuk aan olifanten? Want het zijn op zich vrij logge, niet oh, echt knuffelbare zijn. dieren. Uh, och, nou, dat klein, Ja, ik, ik ga ik expres niet naar de dieren. Dat zijn ik wel niet, niet in het echt zien, omdat ik weet dat je. Oh, nou val je net weg, terwijl ik best benieuwd was waarom je nou olifanten niet in het echt wil zien. Hé? Ellie? Nee, de olifant kwam met een lange snuit en die blies het verhaaltje uit. Nou, mocht je weten hoe het zit met de hoge tonen en de olifanten... 0800-1121. Leo Blom, goeienacht. O, oh, het zou het zijn. Als alle lijnen inmiddels door de olifant zijn uitgeslurpt. Hallo? Kees dan misschien? Ergens dat ik iemand nog via een lijn contact heb met de buitenwereld. Zou fijn zijn. Niemand meer? Oh, interessant. Nou, dan wil ik nog wel even vertellen over van de week... dat ik naar de supermarkt ben geweest. Nee, daar zou ik je allemaal niet mee vermoeien. Maar ik zoek even het liedje Elephants van Ruben Heijn op. Want dat is een verschrikkelijk mooi liedje. En heel toepasselijk natuurlijk ook bij het verhaal van Ellie. Dus als het lukt om dat nu even aan te zetten... dan is dat helemaal zo gek nog niet. Dan kan ik ondertussen even de telefoon ondersteboven houden natuurlijk... En euh, dan kunnen we met elkaar eerst even genieten van dat liedje. Zodat we de olifant nog even tot nu toe, tien over twee, als centraal thema in deze uitzending hebben. Ruben Hein Elephants, ik zoek ja. Ja, ja. Oh, gelukkig. Oh, het is dus meteen ook lekker wakker worden. In mijn herinnering is het rustiger. Sorry als je net sliep. En goedemorgen als ik je nu wakker heb gemaakt. Ruben Hein Elephants. Dat is mooi. It did. She turned away and nobody spoke of the China windows the was broke just silent And that's it We're so mistaken Oh, we're so mistaken We cover the mess with small talk And we can't even see It's our own heart that is breaking Breaking the rules The elephants will come back And they sure don't Like a bunch of fools, and it seems that we both forgot. We try to be something we are not. No. But if we can't live with the truth, the elements cannot live too, and elephants die. Remember all the things that we wanna do. We should just get the food over candlelight. Ach, wat is dit toch mooi. onnederlands oh, Nederlands goed zou ik bijna zeggen, maar dat is onzin... want er is een hele hoop Nederlands goed. Ellie Koolwijk, je was weg. Ben je er de weer? Ja. Kende je dit fantastische ik... olifantenliedje wel? Wat zeg je? Of je dit liedje wel kende? Nee, dat kende ik niet. Echt niet? Dat ge... dat ik, is... ken, ik ken wel de elephant song van... Kamal. Uh, Kamal, ja. Ja, ja dit geweldig. is dit maar dit is ook mooi hoor dit is Ruben Heijn en het is allemaal muzikaal met met oh, het is allemaal ja met blazers en en ja maar ik vind dit ook heel mooi Oh, gelukkig ja. Ah, ja, ja. ja, en ik zit. Ja, ik, ik dacht, uh, je bent me zat, en je hebt me erop gegooid. Ja, dat doe ik wel <lacht> eens, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Van ah, oh, wat jammer. Maar in dit geval was dat niet zo. Want je zei net, je zei net dat je niet echte olifanten in, het, uh, in, in de dierentuin wilde zien. Dan was ik wel even benieuwd. Maar het is wel grappig, want dit het is nu, even kijken, over zes seconden: vijf, vier, drie. Het is over twee seconden. Het is nu precies 15 minuten over twee. En ik kreeg een tweet of een berichtje via Twitter, dus van Hemmo de Vries. Heel even luisteren, maar ik ga echt om twee uh, uur vijftien naar bed, heus. Dus ik vind Hemmo, trusten. Zo, hebben we dat ook weer geregeld. Ja. Maar waarom wil je niet naar de dierentuin? Nou, weet je, op de webcam, um, ja, ik ben dat kleintje vanaf dag één gaan volgen. Ja. En als je die dus bij die grote olifanten ziet, zo'n klein hummeltje. Ja. Dat is gewoon, weet je, dan lijkt het net alsof je hem kan knuffelen. Terwijl ik weet dat hij werd geboren, het was al een meter hoog. Ja. Dus het is gewoon een groot beest. En ik heb ja. ook al wel een, uh, een filmpje op YouTube gezien. Dus uh, um, met een training begonnen zijn met hem. En als je hem dan ziet, uh, in vergelijking met een verzorger, is hij al zo groot. En dan zie je hem lopen tussen de andere olifanten. En dan is het zo'n klein ookie. Ja. Maar wat ik, aan, wat ik aan de olifanten dus zo leuk vind, uh, en wat ik heel erg ook ben gaan waarderen, is uh, het sociale van die dieren. Ze ja. zijn heel erg sociaal. Uh, er is een bepaalde uh, hiërarchie waar die iedereen zich aan houdt. Ze hebben een ontzettend goed geheugen. Ja, een olifantengeheugen en een olifantenhuid ook. Ook. Ja. ja. Maar wat ik dus, wat ik dus ook voor, ja, heel erg leuk vind, hij heeft een zus. Nou, Kina die wordt... Een olifantenzus. Uh, ja, Kina wordt volgende week vier. Ja. En zodra de kleintje maar gaat liggen... gaat Kina over de mening staan om te waken. En uh, in het begin stonden grote olifanten van afstand toe te kijken... maar het gaat gewoon heel erg goed. Maar dus, ik, nou, ik ze, zei, Ellie, wat... ik begrijp dat, dat je heel lang over dit olifantje kunt vertellen. Ik vind het ook echt ja, heel nee, schattig. Sorry. Nee, maar ik ben zo benieuwd waarom je hem nou niet in het echt wil zien. Ja, omdat ik er dan geen knuffel die misschien vind. Geloof. Nee, dan valt het misschien. Het kan natuurlijk tegenkomen, of tegenvallen. Ja, dat ja. is natuurlijk een en, risico. En ik geniet er al meer dan een jaar elke dag van. En elke avond zeg ik ze wel, dan kijk ik even naar de webcam. Zelfs wel slapen, weet je wel. Dat is zo ontzettend leuk. Vanmorgen kijk ik als ze buiten lopen. Nou, ze zijn van de zomer druk aan het zwemmen geweest en zo. Het is gewoon geweldig om te zien. Maar ook de ontwikkeling van dat kleine olifantje. Dat vond ik gewoon heel leuk om te volgen. En nog steeds. ja. En daarom ben ik er ook heel veel over gaan lezen. En toen kwam ik dus tegen dat het communiceren op ja. hoge tonen, op grote afstanden. Um, maar waar ik dus niet begrijp hoe ze daarachter gekomen zijn. Nee, nou en zo is het cirkeltje mooi rond, want dat is natuurlijk gewoon de vraag die we gaan proberen ja, te beantwoorden. Ja. Dus klopt het dat olifanten kunnen communiceren via hoge tonen? Ik ga op zoek naar een antwoord, uh, Ellie. Ja, het staat op internet. Dus, en ik, ik neem alles wat op internet staat bijna voor waar aan. Nou, daar zou ik een beetje voorzichtig mee zijn. Ja, niet alles zomaar. Uh... Maar als er beelden bij zijn, dan kom je een heel eind. Ik denk dat het ja, olifantje echt bestaat. Dat denk ik wel. Het olifantje zeker. Ja, dank je wel. Dag Ellie. Nee, Goeie uitzending. Ja, dank je. Hetzelfde. Dag. Leo. Hallo. Hallo. Goedendag. Ik Goedendacht. heb een vraag. Maar oh. van die olifanten, dat klopt hoor, met die hoge of lage tonen. Echt waar? Ja, dat is algemeen bekend. Maar de vraag is nu, hoe hebben ze dat ontdekt? Oh, dat weet ik niks van. Nee. Maar ik weet wel dat, dat, dat ze dat zo communiceren, die mevrouw heeft. Oh, maar dat is al lang bekend. Oké. Okay. Nou, dat is... wil ik maar even zeggen. Maar, ik heb een maar vraag. niet bij iedereen, hè? Uh, hè? Nou, er zijn altijd nog vier mensen die het gemist hebben. Dus die weten het oh. nu ook. Ja. <laughs> Je had nee, een mijn vraag. Mijn vraag is kort ja. en goed. Oh. Tegenwoordig uh, is er niks anders dan over dat schip Art, hoe heet dat? Sunrise of zo, Arctic Sunrise. Ja, Arctic Sunrise. Uh, ja, je ja. kent het hele verhaal wel, Astrid. Nou, we hebben het er net twee uur uh, ja, daarom, over. Uh, ik, ja, daarom bel ik ook op. Ja. Maar waarom laten wij geen spierballen zien? Hier wordt regelmatig, Ja, ik zou niet structureel met... Leo, het is no dit, dit wordt geen vraag, hè? Dit is gewoon een mening. Nee, een, oh. een vraag waarom dat niet gebeurt. Ze vliegen hier met bommenwerpers, Russische bommenwerpers. Maar wat wil je doen. dat we doen? Nou, ze sturen altijd F-16. Nee, ja, ik begrijp dat je klachten hebt, maar wat wil je dat we doen? Nou, dat, dat ze die vliegtuigen waarschuwen en naar beneden... Uh, en anders is de, de Noordzee jagen of vrijdag. Ja, ja. Zet op de internet, dat wil ik vragen, veilig. Waarom zet ik, ik heb geen internet, ik heb niks, dat mag niet van de AIVD. Nee, dat begrijp ik in dit geval wel een <lacht> beetje. Nee, maar, maar dat gaat ja. over de geschiedenis, hoor. De maar Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, ja. Leo, wat is je vraag? Nou, mijn vraag is, waarom zetten die jonge lui en wie maar ook aan Poetin op internet? Dat kun je doen. Van Als je die, dat, dat, die schuit niet loslaat, dan knallen we je bommenwerpers naar beneden. Waarom durven ze dat niet? We zijn toch bij de NATO, NAVO heet dat op zijn Hollands. Ik heb zelf in dienst gezeten bij de marine. Ja, en ik nou, weet zeker dat ze nee. nog niet zwaaien. Ze kijken maar uit de hoogte die, ja. uh, van die, uh, uh, van die, die hoe heet dat, Russische piloten. En onze piloten, om zo te zeggen, die zeggen ook, oh, oh, ze doen niks. Ja, dus jouw vraag is eigenlijk waarom we niet een leuk een oorlog met Rusland beginnen? Nee, op internet oh. gewoon. Oh, een internetoorlog. Poetin, dat geven ze ook niet. Nou, niet. Gewoon, oh, alleen oh ik begrijp het nu. Alleen nee, dreigen. Nee, dan het volk dat. Of zijn jullie bang dat er de prins aangevallen wordt of de is die tegenwoordig Ja. Nee, ja, het gaat mij erom en ook niet om economische, dat is allemaal goed. Ja. Maar zet gewoon op internet, die jongeren ja. onder elkaar van als jullie dat niet snel loslaten... maar dan komt het vanzelf bij Poetin. Dat is niks voor niks, kolonel van de... Ja, en dan, en dan zal die schrikken als we zeggen... Nou, nou of die schrik. Ja. Of die schrik. Nou, probeer maar. Hij dacht altijd Nederland te kunnen koeieneren. Hebben ze altijd gedaan. Nog, nog zelfs in de... Nou, toen was de koude oorlog wel een beetje afgelopen... maar ze, ze toen was het wel afgelopen, maar dan ging, die, ging het ja. er wel aan. Maar daarna kwamen ze er ja. altijd op. Uh, Leo? We durven niet door Engeland. Nog Leo? Boven, ja. Ik heb geen idee. Ik, ik zou geen antwoord weten op de vraag. Waarom dreigen we niet gewoon met een oorlog naar Rusland? Maar als iemand het wel weet, 0800-1121. Ja, ik ben benieuwd wat Via in internet, hè? Via internet. We bang zijn, weet je wel? Ja, bang. Ja, Dank je Leo. Mensen, ja. Ja. Dag. Bedankt, ja, heel jo -jo. graag gedaan. Dag. Nico, goeienacht. Goedemorgen Astrid. Hallo. Ik heb twee, twee vraagjes. Ja, met wie wil je oorlog uh, beginnen? Ik... Ja, we... nee, alsjeblieft oh. niet. Ik ga niet over oorlog beginnen. Daar heb <laughs> okay. er geen in. Zeg het dus. Het, uh, dat is niet van mij weggelegd. Nee. Um, als ik, uh, ik heb van de week uh, start ik de auto. Oh jee. Ik de auto. Ja. En dan brandt er een lampje door en ik krijg zo'n ontzettende flits. Ik weet niet of je het wel eens te zien hebt. Uh, nee. Bij de vrachtwagens hebben we het in ieder geval wel. Als uh, het lampje kapot gaat, dan krijg je een flits. Net als een, uh, vroeger die flitsapparaatjes op zijn fototoestel. Echt waar? Ja, dat is heel vreemd. Dat is mijn vraag, hoe komt dat? Want ja, zo'n lampje die brandt, ik, ik snap ook wel dat daar een gloeidraadje in zit. En dat die tot ontbranding komt. Maar als het, dat je, dat brandt dan door. En dan krijg je een flits. Maar dat, dat vind ik eigenlijk een beetje vreemd. Hij zou eigenlijk gewoon uit moeten gaan dan. Dat zou inderdaad logischer zijn. Maar het is, ja, het, de vraag nee, is ook, ook. gaat hij uit na de flits? De, flits of flits, ja, dan flits kapot, die dan nog even? Ik, ja, je krijgt een flits en dan is het uit. Nee, maar gaat die stuk door de flits? Of, of flits die om nee, die stuk nee, gaat? Nee, nee, nee, die flits geeft aan dat die, dat die kapot is. Zodra je die flits ziet, dan weet je, oh, de lamp kapot. Ja. Nou, dat op zich is dat een handige waarschuwingsfunctie. Ja, dat wel, ja, nou goed, dat kunnen we in de cabine krijgen we dat ook te zien. Dan hebben ah. we ook netjes in display van uh, lamp kapot. Echt waar? Dus daar gaat het niet om. Nee, maar ja, wacht, ah, wacht, ja, ja. wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Gaat er een lampje branden in je display dat er een lampje stuk is? Nee, nee, ja, nee dan, dan, dan uh, krijg je in het display krijg je een lampje te zien en staat eronder lamp kapot. En als dat lampje dan kapot is... Ja, dat, uh, dat weet ik ook niet. Daar kom je dan, eigenlijk nooit dan... achter. Ja, wel, want dan zie je wel. Als, jou, als jouw koplamp een, een, een bol van kapot is... dan heb je ah, een ja. stuk minder licht. Ja, nee daar, daar zit wel wat in. Goh. Dat is heel duidelijk. Ja, maar is het met alle lampjes zo... dat ze een flits geven ja, dat als een weet, stuk dat weet ik Ja, dat weet ik niet. Oh. Ik weet niet of jij thuis ook wel eens hebt gehad... dat, dat je een lichtje aandoet en dat het dan... Uh... Pang. Pas. ja en daar gaat het gewoon uit. Maar bij deze lampen, dit zijn uh, halogeenlampen die in die ja. vrachtwagen zitten. Ja. Uh, die geven dan een, keer een, een echt een, een behoorlijke flits. Oké, okay, nou en waarom is dat? 0800-1121. Jij had nog een vraag, Nico. Ja, ja. Uh. Uh, duiven. <lacht> Heb je hem weer met zijn duiven? Ja. <lacht> Heb jij wel eens een, een duif aangereden? Of op je auto gehad of wat dan ook? Ik denk even na, maar dat zegt eigenlijk al genoeg. Want anders zou ik het me denk ik onmiddellijk herinneren. Nou, het duif weet je wat dit, als je een duif aangereden. Als je een duif aanrijdt... of ja. je krijgt hem op je auto of wat dan ook... dan lijkt het net of je al zijn veren loslaat. Dan krijgen je een dot veren te zien, dat wil je niet weten. En nou is mijn vraag van... hoe kan het dat bij een duif... zoveel veren loskomen? Want ik heb een, een, een jaar of twee geleden heb ik een uil op de auto gehad. Die zat ja. netjes met zijn kont vast in de grill. Maar die heeft geen veer gelaten. Wij laten geen, euh, geen traan, maar hij liet geen veer. Hij was wat ook. Nico! Ja, daar kan ik niks aan doen. Dan zou je ervoor gaan vliegen. Ja, nee, daar zit wat in. Er was ruimte zat omheen. Nou, ach god, die arme dieren. Jij rijdt gewoon als een soort kamikaze-piloot door het ach, land. Een beetje duiven ik, nee, en uilen nee, nee, aanrijdend. Nee. Ja, ik heb, er, ik heb er wel een paar keer. Het gebeurt keer. natuurlijk wel eens. Dat doen ze allemaal zelf. Je kunt ook niet uitwijken dat... natuurlijk met je vrachtwagen zo even. Hey, dat, probeer dat maar met een vrachtwagen, dat gaat niet. Ja. Hé, hey, uh, Astrid, nou heb ik eigenlijk nog stiekem nog een vraagje. Ja, ik heb eigenlijk gezegd tegen de, hoe heet hij, tegen Martijn, Martijn of zo. Ja, we, nee, we hebben op zich, weet ik, je kan iedereen gesproken ja. hebben. De redactie is weer flink bemand uh, vandaag. Ja, nee. Uh, nou, ik heb eigenlijk ja. een vraagje. Vorige week, toen was ik vroeg thuis, toen ging ik even op internet, heb ik even op de webcam zitten kijken. Ja. Toen zag ik dat jij een foto ging maken, waarschijnlijk van je mielaarsjes of zo. <laughs> Uh, nee, ja, nee. Toen ging ik een foto. Nee, ja, oh. Oh, god, oh, god. Uh, nee, je ja, ik zag ik, allebei ik... de benen op het bureau leggen. Ik legde mijn benen op het bureau en ik had een ja. foto, had ik staan van een collega. Dat was een collega van mij en die had echt een enorm, hoe zeg ik dat netjes? Een enorme sexy foto van zichzelf op Facebook gezet. En die foto had een andere collega had die uitgeprint. Dus die had ik zo op mijn bureau staan. En toen heb ja. ik een foto gemaakt dat ik zo heel relaxed met mijn benen omhoog zat... met uitzicht op die foto. En die heb ik dan weer op Facebook geplaatst. Ja, maar het probleem is, wij ja. hadden ergens anders uitzicht op. Want daar had jij geen rekening mee gehouden. Op mijn schoenen? Ook. Had ik een rokje aan, nee toch? Ja, ja. Echt? Ja, ja. Verdoring. dit programma rock, wordt steeds. Een, rockje met, een rockje met knoopjes. En dit programma wordt steeds veelzijdiger, of niet? <laughs> het, het, uh, ik heb onderdelen tegenwoordig in het programma waarvan je niet eens wist dat ik ze. Nou ja, jij weet nu wel dat ik ze heb. Goed, Nico, bedankt dat je het even op de Nationale Radio aanstipt. Ik, uh, ik zal er voortaan rekening mee houden. Ja, nee, dat is goed hoor. Ik, uh, ik kijk niet altijd, maar straks ben ik ook nou, te goed klaar. Vanaf nu wel. Dan kom ik nog wel eventjes in beeld. Oké, okay, nou dan leg ik zo mijn benen nog even op tafel. Uh, Nico? Nou, rond de, ja, ja. ik ben ook de moeilijkste niet. Nico, um, uh, heel, zullen we heel even raad wat die rijdt spelen? Oh, dat mag hoor. Ben je geladen dan? Ja. Wacht even, dan moet ik eerst eventjes uh, even goed concentreren. Is het wijn? Onder andere. <laughs> ik wist het nog van de vorige keer. Ja, ja, ja. <laughs> Goed, nou, ik, uh, ik hang op voordat het nog genanter ja, wordt. Ja, nee, maar laten we het netjes afmaken. Ja. Het is gewoon uh, een compleet uh, assortiment voor de albums. Oh ja, nee, oké. Okay. Nee, dat, dat, dat we dat wel even meekrijgen. Uh, Dankjewel Nico. Nou, daar zit daar zit alles in. Hè. De pijn, ja. uh, etenswaren, toen maar op. Nou, bedankt. Hey, ik ga luisteren. Ik, ik ben benieuwd of ik antwoord krijg op die flits. Ja, ik en op ook. De duif. Ja, ik ook. <laughs> nou, dan moeten we nu ophouden met praten. Dat doen we. Dag Nico, goeie reis. Dank je wel. Dag. 0800-1121. Kees Oosterom, goeienacht. Hoi Astrid. Hé, hey, dat is lang geleden. Een tijd geleden. Ja, hoe is het met jou? Ja, heel goed. Gelukkig. Een soort nuchter vanavond, dus ja. Ik ja, het is nog vroeg, hè? Uh, <laughs> ja. <laughs> zeg het dus. Nou, ja. Uh, mijn vraag is eigenlijk. Een oh ja, achtelijke vraag natuurlijk. Mag hmm. ik een nepwapen hebben? Want die, die zijn hmm. gewoon te koop bij uh, Bart Smit en zo. Ja. Kijk, en als ik dan. Als ik geen geld meer heb en ik zou naar de bank lopen met zo'n nep. plastic wapen, ja. Ja. Ja, mag dat dan? Mag dat dan? Weet je Maar wil je nu weten of je een nepwapen mag hebben of wil je weten of plastic je met een wapen? Ja. ja, wil je weten of je een plastic wapen mag hebben, want dat mag natuurlijk, want dat kun je bij iedere speelgoedwinkel kopen. Ja. Of wil je weten of je ermee naar je de, er bank mag. de bank mag? Nou, ik, ik kan het je wel van harte afraden. Ja. <laughs> ik, ik kan me niet bij voorstellen, ja. Nee, maar dat is helemaal geen gekke vraag. Nee, maar dat is, toch, dat is toch een normale vraag. Want nou, eigenlijk, normaal. Nou, bij Bart Smit die, die zou je die niet moeten verkopen natuurlijk. Maar ja, als het wel te ja. koop is, ja, dan, En ik heb geen geld. Nou, dan zou ik daar zomaar mee de bank binnen kunnen nou, lopen. Het wordt nu dan, heel tegenstrijdig. Je, je geen hebt geen geld, je maar praat, je gaat ja. wel een wapen bij de, nepwapen bij de Bart Smit kopen. Maar, oh, maar daarna ah, heb ah. je natuurlijk geen geld meer. Het gaat om andere bedragen ook. Nee, het is een goede vraag, Kees. Mag Kees met een nepwapen ja, de bank goed, inlopen... Ja. En stel nu dat je Goeie gewoon... Goeie vraag, hè? Ja, het is... nee, maar het is... Ik bedoel, je mag, niet. Je mag hem niet op de... Ik denk... ik denk niet dat je hem mag richten op degene achter de kassa... en mag zeggen geef me al je geld. Ja, ja maar dan gewoon we wel een klein beetje rot zwaaien, zo van Ja, wel, nee maar stel nu dat je naar de Bart Smit... Ik heb nu euro smitten... nodig. Ja. Nee, daar ga je denk ik net een stapje te ver. Maar stel je hebt een verjaardag... van een van ja. jouw goede vrienden en die wil je ja. een, een uh, waterpistool cadeau doen... mag je dan, als je bij de Bart Smit net dat waterpistool gekocht hebt... en je wil daarna nog eventjes uh, geld storten bij de bank... mag dat? Ja. Stel. Mag dat. Het is misschien... Je gewoon eventjes... Oh, oh, dat ding zit hier. Ja, nou. Het oh, helemaal vergeten. Ja. ja. Ja, en dan hebben we het niet over zo'n oranje met groene... maar wel eentje die een nee, beetje echt lijkt. Wat, ja, echt precies. Een bevig ding en dat je gewoon echt... Uh, ja. ja. nee. Dat het er gewoon echt heel erg eruit ziet. Heb je, jij maakt ah, ik toch. Het, ik vind het, nou eigenlijk is mijn boodschap ook een beetje belachelijk dat dat spul te kopen is. Ja, maar dit, daar zijn we niet voor. We zijn voor vragen en antwoorden. Maar oh, jij okay, maakt, nee. maakt toch. Kees, jij maakt toch bouwpakketten, onder andere? Ja, bouwplaten, ja. bouwplaat.nl. bouwplaat.nl. Moet ik het nog een paar keer herhalen? Nou, of, ik denk uh... dat mensen het kunnen onthouden nu hoor. <laughs> maar, maar heb je wel eens een bouwplaat van een. Uh... Nee. Nee? Nee. Maar ah, ik wel van politieautootjes, dus ik ben eigenlijk van de andere kant, weet je wel? En ja, en Heel En, uh, en, en brandweerauto's en Rijkswaterstaat, die autootjes die je langs de weg ziet. Net hebben ze weer besteld, die op 5000 stuks ja. Echt geweest. waar? Rijkswaterstaat autootjes? Ja, ja, die gele dingetjes met die strepen er ook op. Aan de Meneer... de ja. Die overal zijn dan als de weg een klein beetje afgesloten is. Of ja. Wat dan ook. Maar dat, dat zijn die zijn eigenlijk gewoon van kortom, begrijp ik. Ja, die je langs de weg ziet, die zijn ook van karton, ja. ja. Ook, uh, 250 gram uh, papier. Ja, we zijn er altijd, behalve als het regent. Ja, ja, daar zit helemaal niemand in. Die zet ze daar gewoon even neer met de heftruck. Dus het lijkt nee, als alsof iedereen heel actief prima. is. Goed, bedankt voor je vraag, Kees. nacht nog. Hey, hey, hey, heel fijn om je even gesproken te hebben. Insgelijks. Doel. Dag, Kees. Oi. Dag, lieve. 0800-1121. Nou, zijn lieve Techmo, hoor ik uiteindelijk wel. B-Hogers, goeienacht. Ja, ik was bijna in slaap gevallen. Ja, het was saai. Ik geef het ook eerlijk toe. Nou, nee, het was helemaal niet saai. Ik vond de vorige spreker eigenlijk heel confronterend, moet ik zeggen. Hoe komt iemand op het idee om in een wapen een bank binnen te gaan? Het idee alleen al. Ja, maar die ideeën van Kees? Ja, daar kunnen we nog wel. Ja, Ja, precies. Nou, en die jongen daarvoor. Het was allemaal interessant, maar toen was ik bijna in slaap gaan moet ik zeggen. Ben ik nog net op tijd? het is een hele grappige vraag. Want ja. is dus op muzikaal gebied. Ik heb uh, namelijk altijd uh, wijsjes in mijn hoofd. Ja. En in mijn hoofd zijn van gelijk het wijsje fluiten. Ik kan ook alleen maar niet meer fluiten, want ik ben 57. Maar vroeger vroeg kon ik heel erg goed fluiten. Ho, ho, ho, B. Een, uh, houd, ja? houd dat op? Kun je op een bepaalde N leeftijd niet meer fluiten? Ja, blijkbaar niet. Echt waar? Ja, het is raar, hè? <lacht> ja, het nee, niet dit meer. is inderdaad een beetje waardeloos. Ja, het ja, is waardeloos. Jeetje. Maar die gedachte in mijn hoofd, dan heb ik een, een zuivere A in mijn hoofd. Zo, ah, nou, ik weet niet of nu zuiver, ah, maar dan ga ik... Of, mm, uh, ik kan alleen niet meer fluiten, maar ik snap niet dat je je hersenen dat uh, uh, gevoel hebt met, met dat melodietje... en dat je dat gelijk in je mond zo kan zetten je daar kan fluiten. Dan komt het gevoel dus echt... Helemaal super. Ik kan het niet nog wel, maar ik kan alleen niet meer fluiten. Maar je vraag is eigenlijk: hoe is het mogelijk dat we op toon kunnen fluiten? Ja, dat, dat... je in je hoofd een, een melodie hebt, of een, een wijsje hebt, of een toon hebt. Ja. En dat je gelijk je mond zo kan zetten: in één keer, hè? En ik kan alleen niet meer fluiten, dat is jammer. Ja, dat weten we nu. Hmm. Ja. hmm. Uh. Ja, je hoort het wel dat ik het doe, hè? maar ik kan kun je niet meer fluiten. Kun je, kun je het ook andersom, dat als ik een toon doe, dat jij me dan fluit? Ja, dat kan ik wel, ja, doe maar. Uh. Nou, nou, ik niet nou, niet, nee, oh, maar... maar je je ja. Ja. Mijn, mijn, mijn fluitje kan wel niet meer doen, maar ik snap... Ik... <lacht> jij kan goed fluiten, ik kan wel niet meer. Nee, maar het feit dat je het in je hoofd hebt en je, je mond zo kan zetten, dat het kan fluiten. Ik begrijp gewoon niet dat ik geen radioring gewonnen heb. Als <lacht> <lacht> dus je gewoon de afgelopen vijf minuten even terugluistert en dan ik zit er gewoon niet bij. Begrijp jij het? <lacht> ja, nee, het is zo schattig, van ik weet hoe ik het moet doen, maar er komt geen geluid met fluitje. <lacht> dat zullen heel veel mannen denken. <lacht> maar op welke leeftijd houdt dat op? Dat je niet meer kunt fluiten, of is het... een paar jaar geleden, want ik kon heel vroeger heel goed fluiten. Mijn vader was echt een hele mooie fluitdief, weet je, zo'n naar. Echt? Maar ik krijg het van hier voor elkaar. Maar je zei het net B, dus ik durf het gerust te vragen. Maar hoeveel jaar ben je nu? 57. 57. Want ik weet nu al dat iedereen boven de 57 die nog kan fluiten gaat bellen. Dus dat kan een mooi concert worden. 0800-1121. Het gaat over dat je in je hoofd de deun hebt. Ja. Een, een zuivere toon. Ja. En dat je gelijk met je mond die toon gelijk kunt zetten dat je kunt fluiten. Want dat kon ik vroeger echt. Ja. Dat nu ook nog wel. Alleen... Ik kan het niet meer sluiten. Maar je, maar je kunt het, je kunt het met... Uh, het is wel grappig hoe jij neuriet. Namelijk, uh, maar, maar, maar dat kun je ook. Natuurlijk oh, ja. kan alles neurieën. Want ik ben heel muzikaal. Dat klinkt wel ja. heel, heel arrogant. Een beetje. Maar ik, ik, ik weet gewoon dat het kan. Alleen er komt geen... Nee. Nou, ik, ik hoop dat er een hoop gefloten wordt nog deze uitzending. 0800 1121. Ik ga op zoek naar een antwoord, Ja. Oké, dankjewel, Astrid. Jij bedankt. Goeienacht nog. Goeienacht. Dag. Dag, dag. Marja. Hi, Dag, Marja. Een beetje vreemde vraag misschien, maar hoe komt het dat als ik hete soep eet, dat mijn neus dan gaat lopen? Ik weet niet wat het is met deze uitzending. Ja, ik krijg altijd een stopneus als ik bij de soep eten. Uh, ik weet niet hoe dat komt hoor. Maar ook altijd? Ja, meestal wel. Het valt je natuurlijk alleen op als, als het gebeurt. Als het niet gebeurt, ja. dan valt nee, het je niet op. Ik heb bijna altijd, als ik soep eet, dat ik uh, mijn kom soep neer moet zetten. Dan moet ik mijn neus sluiten. Ja, dat, en op een gegeven moment gaat dat opvallen natuurlijk. Ja. Dus Rara, hoe kan dat? En is het altijd dezelfde soep, of is, verschilt nee, het nog per nee, soep? Nee, verschillende, verschillende <laughs> soorten soep. Ook verschillend bij wie ik ben. Oh, echt? Ja, dit ja. Is niet alleen thuis, ook bij niet anderen. Ik moet mijn neus sluiten, ja. Ja, dus waarom krijgt Marja een loopneus als ze soep eet? Ja, dat ja, is een gekke vraag. Nee, ja, ik ben Ja, eigenlijk... benieuwd. Nee, maar er zit wel een zekere logica in. Want als je, als je verkouden bent en je wil dat het gaat doorstromen... dan moet je hete lucht. Ja, inderdaad. Het is zo. Dan moet je stomen. Ja. ja, want dan ja. komt het los. Dus het is dat eigenlijk helemaal wel. niet gek dat als je hete... Je zou eigenlijk dus kamillensoep moeten eten dan... Dat lijkt me goed. Plank. Als, zeker okay, ik als weet, je verkouden bent. Ja, dan heb je en soep ja. en het loopt lekker door. Ja. Nou, kijk aan. Nou, kijk ik aan. vind het best dat een goede niet vraag. Als je in soep loopt. Nee, dat gaat voor Maya. Jasses. <laughs> nee, goed, op nee. tijd snuiten. Sorry. Neem me niet kwalijk. Ja, nou, het is je vergeven. 0800-1121. Ik ga op zoek naar een antwoord. Goed? Oké. Okay, <laughs> dag, Dank je. Dag. Hé, hey, hemmo. Ja, ik ben stout geweest, sorry. Het is acht minuten over half drie. Ja. Je twitterde dat je om een kwart over twee ging slapen. Ja, dat was wel de bedoeling. <laughs> maar dan staat de radio nog aan. En, nou ja, dan... ja, geef mij maar weer de schuld. Ik kan vermoeden dat een, een, een groter deel van jouw luisteraars uh, met hetzelfde probleem kan. Ja, slapeloosheid, hè. Ja. ja. Ik weet nooit of het nou de oorzaak of een gevolg is. Maar gelukkig hebben redelijk veel mensen er last van. <laughs> tot Anders tot zat ik hier voor niks. Ja. Maar daar belde je niet over, Hermo? Uh, niet helemaal mee. <clears throat> nee, er werd net uh, gevraagd uh, hoe het zit met uh, netwapens. Ja. Bij, uh, als je bij de Bart Smith een wapen koopt, of dat dan... Uh, uh, hoe heet het? Uh, ja, of je, dat, of, of je daar problemen mee krijgt als je daar een bank mee binnenloopt. Ja. Nou is het in principe zo dat als je Nederland een wapen... in uh, en de speelgoedwinkel koopt, of eigenlijk overal een wapen koopt, dan uh, in Nederland zijn die, als de wapens zelf de enigszins realistisch uitzien, zijn die altijd voorzien van een uh, oranje loop. Oh. Een fel oranje punt aan het einde, waardoor je inderdaad ziet van, nou, dat zal wel niet heel erg zijn. Dus met zo'n wapen zal dat, uh, ja, zul je denk ik niet heel overtuigend komen, overkomen. Dus uit. Zodra iemand met een wapen loopt te dus, uh, zwaaien in de bank... kijken de bankmedewerkers altijd even of er een oranje puntje op het wapen zit. Ja, het zou, het zou maar zo kunnen. Ja. Daarentegen zullen er dan misschien ook wel weer mensen zijn met een echt wapen... die dan de, de oranje uh, verven Oeh, laten we mensen niet op een idee brengen, maar dat zover was dat, ik uh... nog niet. Jeetje. Ja, ik dacht wel. Ik bedoel, je kunt natuurlijk zo'n oranje puntje met een zwarte merkstift heel makkelijk uh, even zwart dat. kleuren. Maar andersom had ik nog niet bedacht, nee. Ja, wat nee. heb je eraan? Want dan denken mensen dat die nep is... terwijl je waarschijnlijk met een reden met een wapen staat te zwaaien. Dat is ook heel waar. Oh, wat is de wereld van de misdaad nog ingewikkeld. Je kunt ja, beter ja. gewoon een baan nemen. <laughs> ja. Mij loont dat inderdaad wat harder. Ja. Wat wel ja. uh, uh, ook zo is, op het moment dat je een wapen hebt wat er echt uitziet... dan is het uh, verboden in Nederland. Dus oh. ja, in principe zou je dan de bank ook niet uh, binnenkomen. En uh, wordt je dan gearresteerd of krijg je een boete? Of, uh, of een, ik heb het net snel even opgezocht. Het valt dan uh, min of meer binnen hetzelfde als voor de wapenbezit. Dus ja, oh. voor mij is het ongeveer hetzelfde als met een echt wapen. Oh. Hoewel ik gok dat als een stel kinderen daarmee betrapt wordt... dat ze eraf komen met een waarschuwing. Ja. Maar... Ja, je kunt er natuurlijk ook geen vergunning voor aanvragen. Uh, voor een net wapen lijkt dat ja. vrij lastig. Nou ja, ik weet het niet. Als het voor een echt wapen... Ik, het is het proberen ja, dat waard. Is het. Nou, trouwens, dat is, ik bedenk mij ineens iets heel anders. Ja. Uh, voor filmopnames, ja. daar gebruiken ze natuurlijk wel altijd echt uitziende wapens. Zullen ja. niet altijd echte wapens zijn, maar... En zouden ze daar dan een vergunning voor aangevraagd hebben? Dat is dan natuurlijk de vraag. Het is wel interessant. Mm -hmm. Nou ja, wie weet uh, ja, kunnen we gevaard. er nog verder over praten. Uh, ik ben blij dat je wakker bent gebleven, Hemmo. Hoeveel jaar ben jij... Ja. Ik ben uh, 25 jaar. Hoeveel? 25. 25 pas? Ja. En je gaat om kwart oh. over twee, nou inmiddels ja? om kwart voor drie al slapen? Ja, ja, ja. Ik probeer, ik, ik heb misschien binnenkort een fatsoenlijke baan. En daar moet ja. ik uh, heel veel voor op. Dus ik probeer me ja. dit meer op uh, moet je, ja, te helpen. Ja. Trouwens, nog even iets anders. Ja. Ik hoorde jou net over fluiten. Ja. En ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik heb het meer gehoord. Ik dacht vroeger, als kind, dat ik altijd dat vrouwen niet konden fluiten. Maar ik heb net uh, in, in zullen en kleuren... Uh, ja, dat bedoel ik. <laughs> ik kan maar, het. Ja, dat heb ik als kind altijd gedacht. Ik heb het ook vaker gehoord. Maar ik heb geen idee waar dat vandaan zou komen. Maar het geluid niet produceren... Nee, maar als je het als kind dacht... dan waren het waarschijnlijk de meisjes in de klas die niet konden fluiten. Want je kunt... Het is, je moet het echt leren. De dat meeste kinderen kunnen het niet meteen. Dus die meiden ja. bij jou in de klas... dan moet ik uh, oefenen. Maar... Maar bedoel je dat, dat vrouwen niet kunnen fluiten... of dat vrouwen niet op toon kunnen fluiten? Nee, ja, ik dacht echt dat het niet kon. En oh. ik moet zeggen, ja, ik weet al niet... Uh, sinds uh, hoe lang inmiddels ik al uh, daar, daar uit, uh, uit die loom geholpen. Maar... Ja, nee, ik, we kunnen het. Ja, dan dus, nou, nou weet ik dat ook. Weer. Het is op zich een mooi bruggetje wel naar de volgende plaat. Dus dank daarvoor en wel trusten. Oké. Okay. Naar dat bed, Hemo. Uh, Oké. Okay. <kriek> nog even. Doeg! Doei! In myself, what have I done That I became such a sloth Who have been drinking all night Now I lost it, don't know nothing anymore oh, oh, oh, oh. I'm really stupid again The cops that took me back in oh, oh, oh, oh. Don't know what's happening Uh, een van de mooiste liedjes van Boris of Bo Saris... zoals die zichzelf tegenwoordig uh, noemt. Stupid Stupid Again heet het, mocht uh, je het op willen zoeken. 0800-1121, als je weet hoe we dat eigenlijk doen. Een toon reproduceren door te fluiten. En ik wil graag weten of dat op een bepaalde leeftijd uh, ophoudt. Dat je dan niet meer kunt fluiten. 0800-1121. Uh, Kees wil graag weten hoe dat zit met een nepwapen in de bank. Nou, dat mag niet, hebben we net gehoord van Hemmo de Vries. In ieder geval niet als er geen oranje puntje aan zit. De vraag is nog even, wat is de straf die je kunt krijgen... En Nico wil graag weten hoe het komt... dat als hij een duif aanrijdt... oh, dat is niet om te lachen... Uh, die duif in één keer als zijn veren loslaat. 0800 1121. En hij wil ook graag weten waarom... als er een lampje kapot gaat in het dashboard van zijn vrachtwagen... dat lampje altijd met een flits kapot gaat. En het draait hier om halogeenlampjes. Leo Blom die had het verhaal over de Arctic Sunrise. En die wil graag weten waarom we niet gewoon dreigen met een oorlog. Ja, lijkt mij... Makkelijk te beantwoorden, maar doe het maar eens. 0801121. En Ellie Koolwijk wil graag weten hoe we er ooit achter gekomen zijn dat olifanten met elkaar kunnen communiceren. middels het produceren van hoge tonen. 0801121. Oh ja, en Marja wil weten waarom ze een, neus, een loopneus krijgt als ze soep eet. 0801121. Ja, dat zijn inmiddels um, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en een halve vraag. Dus uh, antwoorden zijn van harte welkom. 0801121. Cora, goeienacht. Uh, goeienacht. Hallo. Uh, ja, ja. Uh, ik moet even diep ademhalen. Oh, een beetje, dat is altijd handig. Uh, ja, maar het is een diep ademhalen half verband met uh, iets serieus. Oh. Wat er aan de hand is. Ik weet niet of dat kan, want het zijn allemaal meer luchtige onderwerpen. Nee, ja, nee. Alles mag. Jij, jij, als jij een vraag hebt, dan hoor ik het graag. Oké, okay, nou ja. dan ga ik toch even. Nou, uh, ik zal het uh, even dus zo vertellen. Uh, het houdt verband met iets wat een jaar of tien, uh, twaalf uh, zich voordeed. Mm. Uh, en in de persoon van iemand. Uh, ik heb dat helemaal dus, uh, uh, ben ik dat kwijtgeraakt. Ik denk er nooit meer aan. Het is helemaal dus eigenlijk, uh, nou, niet zozeer misschien verdrongen, als wel de jaren zijn er overheen gegaan. Uh, nu komt het opeens weer helemaal tot leven in de vorm van een persoon. Die is uh, live op YouTube geweest. En die persoon bedoel ik. En uh, die heb ik niet gezien. Ik heb niet uh, YouTube of uh, dat soort media. Maar uh, een nichtje die heeft het wel gezien. En die heeft mij dat laten verteld. Die en die. Heb ik op YouTube gezien. In persoon. Hmm. Ja en nu. Uh, nu is het dan toch opeens. Eigenlijk uh, ongewild. Weer tot leven gekomen. En nu zit ik daar een beetje mee. Of nogal uh, behoorlijk. Ik weet niet wat ik moet doen. Maar even kijken. Cora. Want Het, is, het was een wat cryptische omschrijving. Maar als ik het goed begrepen heb. Ja. Dan is er iemand waarvan jij heel lang geprobeerd hebt. Om diegene te vergeten. En nou, niet, ja, ja. Of en dat is gelukt. Dat. Die is een beetje uit je leven verdwenen, kan ik me niets ja. bij voorstellen. En uh, dan, uh, uh, dan word je er weer aan herinnerd. doordat iemand diegene op YouTube gezien heeft. Ja, ja, precies. Maar. maar uh, Cora, het, is dat YouTube, is dat dan um, is, dat, uh, is dat een belangrijk onderdeel? Want als je nichtje diegene gewoon in de supermarkt was tegengekomen... dan had ze het ook verteld, of nee, niet? Nee, ze had ze hem niet uh, direct herkend zelfs. Ze had hem dan niet herkend, omdat ja. ze hem nooit gezien heeft. Maar is je vraag nu, hoe kan ik diegene weer zo snel mogelijk vergeten, of... Um... Of hoe ja. moet ik omgaan met al die gevoelens die er weer boven komen? Ja, of moet ik contact opnemen? Omdat iemand die eigenlijk niet meer... Uh, nou ja, ik kan niet zeggen voor me leeft. Hmm. Uh, het is uh, heel ver weg ja. in twaalf uh, jaar. En nu opeens uh, blijkt hij er toch te zijn. Ja. Uh, in een persoon, in een soort datingprogramma op YouTube. Oh, uh, daar heeft hij zich dan in persoon ge nou ja, geportretteerd, zeg maar. Ja. En nou ja, ik ben daar, uh, als u zich dat kunt voorstellen... Al, uh, dat je dan opeens denkt, oh, die persoon die is, uh, is er toch... en die ja. is nu zo oud, ja. na twaalf jaar. Ja, maar, huh? zou, maar zou je die persoon graag willen spreken? Ja, maar dat, ja, maar dat, dat, zit, dat is juist het probleem... dat ik dat uh, eigenlijk zo diep weggestopt heb... Ja. En uh, in de jaren is uh, vervaagd alles. Hmm. Nu weet ik niet of ik dat wil of niet wil. Uh, ja, nee, maar dat is wel moeilijk, Cora. Want ik, ik, zou je, ik, ik ben nu een beetje Cora en Mora wordt het nu. Of uh, Cora, Mona. Cora, nee, Cora van Mora is weer wat anders. Maar Cora en Mona wordt het nu. Dus ik krijg het advies met bitterballen. Maar, maar, maar, maar, maar ik kan het niet zo goed inschatten. Omdat ik natuurlijk niet weet wat het verhaal is. Als het iemand is die jou ooit iets vreselijks heeft aangedaan... Ja, dan zou ik je adviseren om vooral er heel ver uit de buurt te blijven. Maar als het ja. gewoon iemand is die je vergeten was... En waarvan je nu denkt, hé, hey, wat leuk. Die zou ik eigenlijk wel weer eens willen spreken. Nou, dan bel je toch gewoon. Nou, uh, ik, zal, ik zal gewoon zeggen... Ik, heb, ik zit daar ook niet mee wie en wat het is. Het is een kleinkind van mij. Ja. Die ik gekend heb toen hij vier of vijf was. Ja. En daarna nooit meer gezien. Mm -hmm. uh, en nu opeens... <coughs> pardon. <coughs> een beetje hees. Nu opeens voor mij gaat leven. Omdat hij dan... Uh, gezien is in persoon op YouTube. Maar is het, denk je dat hij jou wil spreken? N nee, ik, hij weet oh. niet dat, dat ik besta, denk ik. Oh, wow, Cora, wat ingewikkeld. Ja, ja. ja, misschien kan je een beetje indenken nu wat het is. Ja. Hij weet niet, denk ik, dat ik besta, want toen bestond ik ook niet. Nee. Ik, wa ik was niet uh, de oma, ik was de tante uit Spanje. Ja. Zo heeft de vader het gezegd. Ja. Snap je? Ja. Dus ik, weet, ik, weet niet, uh, ik weet niet wat ze weten. Ik weet, uh, ja, dus. Ja, dat vind ik ook moeilijk. Want als, ja. uh, als de vader het uh, op wat een manier dan ook heeft opgelost, dan, uh, ja. Ja. dan is het soms maar beter om het zo te laten. Maar ja, ja ik kan me ook wel voorstellen dat je je eigen kleinkind graag wil spreken. Uh, ja, ik, heb, uh, ik, heb verder, ik ben alleen. Verder heb ik. Uh, en daar zit ik ook niet mee. Ik ben uh, alleen gaan door het leven. Uh -huh. Maar ja, nu uh, natuurlijk op de achtergrond uh, was er dan wel wat. Yeah. <gacht> Om zo maar te zeggen. En nu opeens komt dat in de persoon van iemand... Uh, waar ik nooit meer aan denk eigenlijk. Echt niet. Die komt opeens weer tot leven. En dan denk ik, ja, wat moet ik daar nu mee? Ja. Is, het, uh, is, is, uh, is het een kind van je zoon of van je dochter? Van mijn zoon. En is je zoon er nog? Nee, die is ook al 14 jaar afwezig. Ja, afwezig? Of, uh... nou, nou, nee, afwezig gewoon uh, dat we elkaar niet zien. Niet hmm. meer zien. Oh, wat lastig allemaal, Cora. Ja, ja. Nou ja, laten we gewoon vragen aan mensen die in een soortgelijke situatie zitten, ja. of mensen kennen in een soortgelijke situatie, ja. of ze even bellen naar 0800 ja. 1121. Ja, misschien is er inderdaad wel iemand die iets dergelijks... Zou... Ja, die advies kan geven. Ja, ik denk in dit soort gevallen altijd, geef het gewoon tijd. Ja. Dan lost het zichzelf op een of andere manier wel weer op. Is een advies ook van Simon Carmichot. Stel problemen zo lang mogelijk uit, dan lossen de meesten zichzelf vanzelf op. Ja, ja. Maar ik begrijp ook wel dat uh, als er nu... Uh, als er, stel dat er iets gebeurt, dat je dan denkt van... Ja, hey, had ik nou nog maar even contact opgenomen. Ja, wie weet. Ja, uh, ja. Ja, dus nou, ik, uh, ik, ik zit daar nu al een week mee en niet ja. dat, dat het uh, mijn gewone leven niet doorgaat. Dat gaat wel, wel door, maar het is natuurlijk steeds aanwezig. En... Ja, dat het, het sluimert op de achtergrond, dat begrijp ik. Ja. ja. Nou, 0800-1121. Misschien is er ook wel iets voor te zeggen, hij heeft uh, een filmpje op YouTube gezet... Dus dan weet hij dat hij weer gezien wordt door mensen. Ja, en dan kun je een reactie. Maar het is wel, uh, poeit, het zou wel heftig zijn, denk ik, voor hem ook. Opeens een oma, waarvan hij ja. niet weet dat het een oma is. Juist, ja. Ik, uh, ik heb wel uh, zitten denken... als ik het uh, heel voorzichtig zou proberen, zijn telefoon of uh, adres... ik weet niet waar hij woont, hij kan... Mm -hmm. het, intussen met 18, 19 jaar overal wonen, ja. meer op uh, het oude adres... Uh, dan weet ik ook niet... Uh, ja, dat moet je dan heel voorzichtig doen. Want ja. anders dan dat ben ik me ook wel bewust. Maar dat nichtje heeft hem toch gezien en herkend? Ja, <tossimus> ja het uh, uh, was ook moeilijk. Maar ze heeft het toch met nog een ander nichtje. Ja. Een zusje van haar. Uh, dat ze dat samen zo uitgevogeld hebben... Dat hij dat was. Het nichtje zat dus ook op die dating. Maar, maar, nee, maar... nee, die zat niet op de dating. Oh, oké. Okay. Maar, nee. maar kunnen zij, als zij hem kennen... kunnen zij niet bemiddelen dan? Ja. Dat ze eerst eens vragen van... goh, weet je nog die tante uit Spanje? <laughs> ja, ik, weet, ik roep ook maar wat. Nou, ja, ik denk uh, dat hij toen... Uh, toen hij vijf jaar was... zijn ja. vader zei dat, dat hij dat... Waarschijnlijk ook niet meer weet dat hij zich dat als kind niet herinnert. Nee, ja, ik weet natuurlijk ook niet waarom dit allemaal zo gegaan is. Dus ik vind het moeilijk om je advies in, in te geven. Ja, misschien ja, misschien ja. ben je wel een enge stokker, Cora. Een enge stokker? Ja, weet ik niet. Is, is ik bedoel... Zo klink je op zich niet, maar het zou kunnen natuurlijk. Maar hoe bedoel je dan? Je nou ja, dat het, ik, weet, ik weet natuurlijk niet wat er allemaal gebeurd is. Nou ja, alleen maar dat, uh, dat ik. Uh... Uh, ongewild een zoon hebt gekregen en uh, daar dus afstand van gedaan heb ja. en daar dus wel een keer contact mee gehad een paar jaar en dat je weet dus dat hij een kindje heeft en dat we... ja en die kinderen waren toen klein ja nou ja, als, ja. Hij niet, als hij niet verteld heeft aan zijn kinderen dat ze nog een oma hebben... dan ja, ja. is het heel moeilijk. Moet je ja. dat nou respecteren of niet? Nou, ja. 0801121. als iemand een beetje ervaring heeft met een dergelijke situatie... Hm? of misschien iemand die in de hulpverlening werkt... die uh, tips en adviezen heeft voor Cora. Sterkte Cora. Ja, dankjewel. Oké, okay, <laughs> okay, dag. Dag. Dag. dag. Maria, goeienacht. Dag Astrid. Hallo. Goedien. Hoi Astrid, ik heb je al vaker gebeld. Ja, zeg het eens. En uh, als ik je belde, dan was dat altijd met een vrolijke noot. Met een vrolijke vraag. Ja. En uh, nu zit ik al uh, zo ongeveer een half uur in de uitzending. Ja. En uh, uh, het, laatste, het voorlaatste wat ik heb gehoord, dat was die man. En dat ging over het fluiten. En toen werd ik eigenlijk wel vrolijk. Want mijn vraag was niet zo vrolijk. Oh. Maar toen werd ik eigenlijk best wel vrolijk. Nu luister ik naar die mevrouw. Die met haar probleem zitten. Dan denk ja. ik van tot verdikke me. Er zijn toch problemen. Wat, ja, ja. Je hebt van alles wat natuurlijk. Ja, je hebt van alles wat. Maar weet je waar ik dan nou voor bel? Nou. Uh, zoals gezegd, ik heb je al vaker gebeld. En het was altijd met een vrolijke noot. En nu ben ik zo down. Hey. Ik ben. Vandaag is het donderdag. Ja. Ik ben eergisteren thuisgekomen. En ik zag dat mijn huis. Nou, dat was een inbraak. Mijn huis is leeggehaald. Oh, boah. Joch, alles, overhoop. Heel verschrikkelijk. Alle dus uh, uh, onderzocht. Uh, heel eng. Heel... Maria? Ik... Maria, Maria, ja. Maria, Maria, het spijt me, maar ja, het nieuws laat zich niet dwingen. Dus we, we gaan eventjes luisteren naar Robert Baltus. Ja, dus ik wacht wel. Ja, nou, hartstikke nee goed. Geen probleem. Spreek okay, je zo verder. 0800-1121. Blijf bellen. Nachtzuster. Een programma van Max.